En ja, dat kontje, kontje. hé hey, dat, dat kontje, dat zeg ik echt niet voor de geheim, het zal verboden